Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor fraudeurs op cryptoplatform Coinbase. Die hebben meerdere manieren om mensen op te lichten. Eerst halen ze slachtoffers over om zogenaamd geld te beleggen. Als dat is overgemaakt, is het weg. Sommige mensen schakelen zogeheten recovery-bedrijven in... die zeggen dat ze het geld kunnen terughalen als er eerst een borg wordt betaald. Vaak zijn die bedrijven in handen van dezelfde oplichters... In Nederland alleen al zijn zeker 300 slachtoffers. Sommigen zijn tienduizenden euro's kwijt. Steeds meer gemeenten openen een centraal punt... waar vrouwen terecht kunnen die te maken hebben met geweld. Daar kunnen ze onder één dak terecht bij artsen, politie en advocaten. Een moeder die haar dochter verloor aan geweld... is blij met het centrale punt, maar heeft ook een kanttekening. Mijn dochter was echt in levensgevaar en dat wist ze. Maar zij wilde absoluut geen... Bescherming. Zij wilde door met haar leven. Wat we nu doen is vrouwen die om bescherming vragen en het krijgen... die worden uit huis geplaatst op een veilige plek. En dan kan de pleger van het geweld blijven. En dat is natuurlijk een nogal vreemde situatie. Bescherming van slachtoffers is geen duurzame oplossing voor het geweld. Rotterdam, Groningen en Tilburg hebben inmiddels zo'n centrum. Daar hebben zich al honderden vrouwen gemeld. Een opvallend gezicht in Zwolle dit weekend. Daar liepen robots over straat. Studenten wilden zien hoe mensen daarop reageren en daarmee willen ze leren hoe je zorgrobots beter laat communiceren met mensen. Veel mensen vonden het prachtig om te zien. Uh, Geilig, ja, ja. En zo met die kleine is ook mooi. Weet niet wat ze zien natuurlijk. Fantastisch, ja, ja. En dan bij normaal mensen kan ik in de ogen aankijken. Wat oh, wat ga jij doen? Ja. Maar deze ja, komt gewoon aan over. Dus. Maar veel mensen zien ze liever niet echte mensenbanen overnemen. Met eerlijk zeg ik, ik hoop niet als ik bedlegerig word... dat zoiets aan mijn bed komt. mag er niet aan denken. Ik moet er, ik moet er niet aan denken dat er straks verzorgd wordt door zo'n robot. Het is niet menselijk meer. Met alles wat de studenten dit weekend hebben gezien... gaan ze proberen de robots beter af te stemmen op hun omgeving... zodat ze later misschien echt gebruikt kunnen worden in de zorg. Het weer nog een behoorlijk zachte dag vandaag. Eerst nog droog en soms ook opklaringen met een zonnetje. Eind van de middag trekt het wel meer dicht en kan het ook gaan regenen. Het wordt maximaal 12 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Heel. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Joey Diver was dat. een uh, 100 years uit 1975. Een enorme hit. En uh, volgens mij kwam ze uit Haarlem. Maar dat zou, uh, dat dat zou, zou ook uh, dat zou kunnen. niet kunnen. Ja, welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen, Zandvoort. Uh, het is 5 over 11. Uh, nou, wat gaan we nog doen? Uh, dus even snel er doorheen gaan wat we gaan doen. Uh,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 Klopt. En, en daarna dan, uh, doen wij uh, Lana van der Hek over de maandelijk, maandelijkse jam-sessie in de krocht. Een uh, maandelijkse jam-sessie in de krocht. Lana van der Haak Van der Haak ja, inderdaad. Dat zeg ik. Over de, ze, ze willen een maandelijkse jam-sessie in de krocht. Uh, dat zei ik ook. Uh, ja, inderdaad. En, en, en, en, ze gaan, en ze gaan spelen ook nog, hè? Ja, ze gaan ja, spelen. Ze gaan ja, gaan ze gaan spelen. Dan dat dan wordt allemaal leuk. Dat wordt leuk, live. Uh, dus, uh, Met Wim samen, hartstikke leuk. Ja, nou, goed... Uh,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 10. Ja, loten vier ja, weken. Ja, ja, nee, dat het is een mega verhaal, hè? Die ja. loterij in december ja. Ja. van de OVZ. Wat goed? Ja, daar denken jullie heel licht over. Nee, nee nou, je zeker ja. niet. Nee, Echt ik niet, zou het niet durven. Ik, uh, ik heb mijn mond gehouden. Ik ja. denk er helemaal niet licht over. 10.000 loten, zeggen. Nou, ja. nou, jij zei net nog, ik denk er best licht over. <laughs> ja, nee, maar, dat moeten jullie absoluut <laughs> Nee, niet nee maar jullie ja. kunnen wel zien aan het aantal loten... wat in de eerste week wordt ingeleverd. Of nou, ik moet zeggen... Meestal, de eerste trekking is magetjes. Die mensen moeten nog...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 Toch wel, uh, ene heer Zonneveld, u wel ja, kent, ja, B B B Z Z B Z Z, die is al jaren bezig om zeg maar de notaris die deze dingen doet, ja. Dat begrijpt u natuurlijk wel, hè? Dat kan ik allemaal niet zelf. Dat moet de notaris doen. Ja, zeker weten. Dan We worden aan alle kanten beïnvloed en, en ik word gestiekt, word, ik word omgekocht enzovoort. Ja. Ik trap daar niet in. Zegt de heer, zegt de de heer ze de de de Btc. Het? Hij zit er weer niet bij. Ik wil dat benadrukken. Dat maar goed, we gaan beginnen gebulen. met, met uh, de 25 winnaars. Hebben, <racht> hè, geloof ik. Ja, 25 weekprijzen. Nou, weekprijzen. Ja. Nou, uh, ga je gewoon. Uh, en wat, met, zi wat zijn de weekprijzen? Uh, die ga ik nu opnoemen. Ja, hij gaat, uh, Oh ja, oké. Ik ga dat in een razend tempo doen. Ik haal heel diepe adem en dan lees ik de eerste 13 prijzen op en daarna ben ik buiten Westen en dan gaat Monique het over. dan ook. Ja, heel goed. We gaan.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 ter waarde van 50 euro. Ja, goeiedag. De Kaashoek is dat, hè? He? Ja, Heb dat ik al gezegd betaald. dat het van de afkomstig is. Nee, waar, waar komt dat ja, vandaan? Van de Kaarshoek. Oh, van de Gewonnen door Waar zit er hier? P. Wester in de, de, de Staat. Ja. Ja. Ik neem je wel eens mee aan het handen. Ja, ja goed. <laughs> Gewonnen door P. Westerhuis. Een cadeaubon van 20 euro. Gewonnen door David Lee. Uh, vermoedelijk familie van Broes.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 Oh, ze heeft Monique. voor de tweede ronde. Voor de tweede en, ronde gaan we naar Monique. En wacht even, Monique, want dan komt er komt een, een muziekje achter. Want dan maakt het wel een beetje Monique. spannend en leuk en gezellig. Hier. Ja. hier, hier, hier. Ben je er al? Dus ook ga je gang, uh, ja? Monique. Uh, nummer 14. Cadeaubon van 20 euro van Bloemhuis Weebluis uit Noord. Door Esther Meijering of gewonnen. Een ja. medium of Italian pizza van Domino's Lisette...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 Ja, misschien is ze een leuke vriend. Wie weet. Diner van 25 euro restaurant Andrea Annemiek Gelissen. En dat waren ze. Nou, wat goed zeg. Uh, helemaal top. Uh, gefeliciteerd alle prijswinnaars. Ze zat een prachtige prijzen erbij, moet ik zeggen.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 Ja, oh, hij heet Ben. Oh, de, ja, ik de, gun het hem van de de harte. Dat vind ik niet te zeggen door de raam. Ik gun het hem van harte, want het is een ja, bijzonder prettig mens. ik ook. Ik het mens. Geen, ik kan die man, hoor. Nee, en hij luistert waarschijnlijk. Ja. Ja? Nee. Hey, nu jij je top bent, ja, Peter, ja, ja, ja. ik wil je even vragen over uh, uh, Wim Hildering, het uh, ja. uh, toneel. Ja, daar ben ik ook een vervente voor. Ja, want jij speelt vaak mee, hè? Uh, ja. Maar... Uh, Jullie spelen, volgens mij, uh, jullie zijn de eerste spelers in de krocht. Ja, wij hè? hebben de primeur en 9, januari, wat 9 was? en 10 januari. 9 en 10, is wat er dichtbij. Vrijdag spelen we één keer. En wat spelen jullie? Avond? Dat komt. Akkoord. O, niet interruperen, meneer Loogmans. Ik ben <laughs> bezig met het verkopen. Is helemaal niet nodig. Hè? Ga door met je verhaal. Dus oh, stijf straks. Wij hebben inderdaad de primeur om straks als eerste ja. gebruik te maken van de krocht.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 Speelt zich af in een klooster. En ik ga niet te veel vertellen. Nee. Maar waar jullie vooral op moeten letten. dat is meneer Pastoor. Okay. Want meneer Pastoor wordt gespeeld door. Ben Zonneveld. Ben Zonneveld. Peter Blauw. Oh, Peter Blauw. Oké. Okay. <grijpte> <tract> helemaal goed, Peter. Hey, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in een voorgesprekje had je het erover dat je uh, misschien de krocht. Dan, dan nog niet helemaal klaar is. Ja, weet je, ik ben gewoon een. Maar een, nou, een daar gaan we wel van uit, toch? Wrak. Echt ik heb maandenlang pijn in mijn buik... komt het wel af. En ja, ja, we hadden ja. wel een alternatief. Dus mocht het niet door kunnen het altijd kunnen nog gaan, in, de, in, de kunnen we de in de protestantse... Nee, wel, protestantse, protestantse kerk, kerk kunnen okay. we terecht. Ja. Okay. Maar ja, weet je... we hebben natuurlijk professionele geluid... Ja. professioneel licht nodig... En de stars moeten shine. Ja, en we hebben dat nog kan een maand. We alleen hè? maar op de krocht. Ja, dat klopt. En We hebben nog een maand, hè? want uh, binnen ja, een maand ja, ja, kun je ja. nog een heleboel doen. Ja, de, de, de, en, als ik, uh, we als gaan ervan uit dat het goed komt. Dan uh, vindt maandag de. Sleuteloverdracht, klopt ja. Ja, ja, uh, uh, ja. Dat wordt gedaan door gert jan Bluis, onze ja. zeer gewaardeerde wethouder. Met beleefd die antwoord, hè? Uh, de de, de, de zijn concierge geeft. En uh, <laughs> een veertigtal vrijwilligers zijn daarbij aanwezig. Ja. En die krijgen dan geïnstrueerd wat ze de komende maand gaan doen. om de zaak uh, bedrijfsklaar te maken. Ja. Voor Toneelvereniging, neem heel veel. Ja, allemaal in. onder Jij... leiding van de Beleefd Stadvoort. Daar moeten we even ja, doen klopt, door stijgen. Beleefd Stadvoort zorgt voor de s En, en uh, ja. de Programmering van het hele krochtverhaal. Ja. Uh, Dennis Krocht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 Beperkt, beperkt in, uh, in de mogelijkheden. ja, ja, ja, ja, ja. ja we, we hadden natuurlijk weer een daverend succes. Want het is een vereniging die bloeit en groeit. Nee, plaats. dat klopt. Ik hoef hem zelf niet te verkopen. Nee. Nou, ik, kijken. Meneer <laughs> Pastoor, dank u wel. Ja, uh, graag aan mijn zoon. Mijn zin <laughs> ja. Monique ook hartelijk dank uh, voor je medewerking. <laughs> en tot volgende week. Ja, tot, volgende ja, tot Volgende week. week. Ja, ik weet niet of ik er ben. Het is altijd een verrassing. Als okay, er dan, we dan komt, maar kunnen maar dan kunnen we vijf minuten dan minder. Dan praten allemaal met de kleine letter. Helemaal goed, Peter. Dank je wel. Dank Monique.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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. Ja, dat was... Uh, God, oh, het is een, een plaat waar... Roger, wa, Roger Daltrey. Ja, yeah. ja Roger, tuurlijk Roger ja. Daltrey. Het ja. is de eerste plaat, e, eerste plaat waar een clip werd gemaakt. Een videoclip. Uh, is zo, ja? Oh, ja. leuk. Like. Uh, ja, maar ja. Roger Daltrey, die was... Nee, Roger Daltrey toch niet. Nee.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 Want in ja, mei willen ze al open. Dat klopt, dat horen we straks natuurlijk ook in het verslag. Maar in ja, april, mei willen ze open. Ja. Maar ze moeten ook een, uh, uh, wat andere beesten maken, omdat de hoogte van het dino is natuurlijk hoog uit, 3 meter of zo. 3,5 meter is de, ja. de hoogste. Um, die dino's die waren 6, 7 meter. Ja, Dus ze hebben, wat ze hebben gedaan is... is er, de laatste die ik live gezien heb zonder dino was 7 was meter hoog.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 Uiteindelijk, als de mensen het uh, gaan weten, dan zal dat beter gaan lopen, ja. Had u, had u niet liever uh, dat er een, uh, nou, een bloedmetent of een kinderspeelzaal of een... Uh... Nee, want dat is juist wel leuk, dat uh, casino hier. Dat maakt de voor speciaal. Hè? Ja, maar het is geen casino meer, hè? Nee, dat weet ik, maar... <laughs> <laughs> voor, de, voor, de, voor de dino's? Ja, inderdaad. Ja, voor kinderen, maar... Uh, denkt u dat er, de honden er ook bij mogen? Ja, dat moeten we aan de eigenaar vragen. <laughs> ja, nou, dat gaan we zeker doen. Ah, voor een liefje.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 Heel erg bedankt. We zijn heel benieuwd wat er in komt. veel uh, <laughs> succes. Dankjewel. Ja, wel. Ja, ja, uh, dank jullie wel ook allemaal voor de komst. Uh, namens World of Dainers sta ik hier. Ik ben geregioen. Ik ben uh, projectleider van wat hier gaat komen. En uh, ja, ik ga jullie eigenlijk wel meenemen in wat we precies gaan doen hier. Uh, World of de organisatie bestaat al uh, sinds 2018 eigenlijk. Er zijn een aantal dino's uh, gekocht op de feilen.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 Uh, maar ook in de winter kunnen wij denk ik wat bieden aan Zandvoort omdat we gewoon zien dat uh, in de winter juist wij bezoekers trekken. Dus dat is denk uh, ik een hele mooie aanvulling voor, uh, voor Zandvoort ook. We staan hier uh, in de inkomstenhal. Dit wordt straks uh, helemaal omgetoverd tot een, uh, een soort tempel eigenlijk waar we als eerste binnenkomen in een uh, wel wat sfeer. Uh, dan, uh, daar staat een mooie Jeepstar, met een T-Rex erbij. En uh, Dan gaan we ons daarna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 Er zullen hier banden komen met dinosaurus, embryo's en zo, maar ook interactieve onderdelen waarbij je bijvoorbeeld kunt incuberen. eieren kunt incuberen, zodat dus kinderen ook daarin wat meekrijgen. Ja. Over hoe klein het was, maar hoe ze gegroeid zijn en ook echt dingen kunnen doen hier aan deze kant. Dan meer de dinosaurus van het college, de Kloedwethouder. jal toen jij de eerste keer dit hoorde, wat zij interesse hadden, wat dacht je toen? Ik werd daar direct heel erg enthousiast over. Ja? Ja, het is een... Uh...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 Uh, geïnteresseerden die hier uh, in zouden willen voor twee ja, jaar. Ja.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 Uh, zoals iedereen weet, althans dat hoop ik, is op 18 maart volgend jaar zijn er verkiezingen. En uh, wat daarna gebeurt is uh, mede afhankelijk van de ja. samenstelling van de gemeenteraad. Ja, maar je bent beschikbaar? Uh, ik ben uh, sowieso beschikbaar en uh, je kent mijn uitspraak. Ja, ik weet het. Ja, ja. Hé, <laughs> hartstikke hey, bedankt. Ja, ja. <laughs> ik had nog één uh, vraag. Ja? Uh, wie was nummer twee?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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, uh, cultuur ja, en sport. Uh, ZFM. Zfm. Ja, wacht even, het was nog wat bezig Hans. Oh, ik... Je, ging er, er je door... ging er dwars doorheen. Hans, maar, kan uh, ik je even inlichten? De Zandvoortse muziek zien krijgt een nieuwe impuls met de komst van Jam Sessie Zandvoort. Een maandelijkse bijeenkomst waar muzikanten, vocalisten en muziekliefhebbers samenkomen om live te spelen...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 vraag Lennon of ze mee wil doen en denken. Uh -huh. En eigenlijk, uh, toen ging het in een uh, stroomversnelling? Want jullie zijn allebei muzikanten, tenminste uh, geen professionele muzikanten... maar kunnen spelen, zeg maar. Wat, wat, wat speel jij zelf? Ik speel he? zelf gitaar. Gitaar. En jij, Lennar? Laten we het zo zeggen, ik hou ervan om te zingen, gitaar spelen en drummen. Nou, dat is toch... Daar uh, ja, kom, kom je al aan in, natuurlijk. Ja, toch? maar ik zeg ook wel, ik hou ervan. <laughs> ja, je zegt, en wat, wat, wat voor soort muziek uh, spelen jullie? Eigenlijk, nou, ik zelf volg erg op de jaren 70 muziek natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik probeer er ook wel bij te blijven met de he hedendaagse muziek. Ik luisterde wel. Ja, dus er wordt nog steeds goede muziek gemaakt eigenlijk. Ja, ja zeker. Er zitten hele mooie nummers tussen. Absoluut. Ja, dat en, maar maar dat, dat, dat wordt gespeeld bij de jam sessies. Ja, dat zouden we willen gaan doen. Er ja. zijn ja. geen eigen composities uh, nee, gaan niet. horen. Nee, nee. nee. nee we horen net uh, Simon en Galfonkel, daar hou je ook van, dat soort muziek?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 Maar, ja, een vleugel, vleugel neem je niet zo snel mee. Nee, nee. daarom. Nee. Uh, maar het is wel de bedoeling dat als jij ba basgitaar speelt of viool... dat je die wel meeneemt. Ook ja. al omdat je natuurlijk ja. lekkerder speelt op je eigen instrument. Ja, dat is maar waar. wij hebben wel een aantal instrumenten... zoals een keyboard, een aantal gitaren... Uh, voor mensen die hem niet mee kunnen nemen. En spelen zang, is, dat kan ook die. Ja, ja, juist. Oh, Oké, okay, juist. Ja. Okay, ja, ja, we ja. hebben ook uh, een aantal microfoons, dus ja. muziekstandaards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 Uh, uh, we hebben, we ja, hebben zelf vraag. Van, we, we, uh, <laughs> pluspunt stelt geen muziekapparatuur uh, ter beschikking. Nee. Dat zouden moeten komen van de muziekschool die daarin zit. Maar mm -hmm. die heeft daar slechte ervaringen mee. En dat, dat begrijpen wij. Dat is logisch. Dus we, hebben, we moeten onszelf bedrijven wat dat punt betreft. Hè. We moeten zelf voor de apparatuur zorgen. Mm -hmm. En toevallig heb ik dan drie uh, kleine oefenversterkers. Van 20 watt ongeveer, 15 tot mm -hmm. 20 watt.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 en het kan ook zijn dat muzikanten zeggen van, nou, weet je, ik heb zelf ook zo'n klein oefenversterkertje, die neem ik vanaf van huis mee. Dat zou dus ook kunnen. Dat is een probleempje waar we tegenaan lopen. Maar we hebben dus in ieder geval iets. We staan niet met lege handen. Jullie zijn al in het programma geweest, bij Stéphane? Ja. Vorige week bij. Bij op Ja. Op zaterdagmiddag. Op zaterdag. Oké. Hebben jullie daar reacties op gekregen of niet? Ja. Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. het oh, was goed. Was goed. Ja, het is ook een heel leuk programma. Hè? Ja, prachtig programma. Ja, zeker. We hadden het natuurlijk ook aangekondigd. Het ja. werd aangekondigd al ja. eerder op, ja. uh, op sociale kanalen. Daar okay. hebben wij zelf ook natuurlijk voor gezorgd. En na afloop kregen we natuurlijk reacties over het... Uh, ja, uh, ons optreden, maar ook, oh, maar ook mensen die uh, zichzelf hebben aangemeld. Dus, oh, ja, goed. Ja, dat loopt helemaal leuk. Hey, jullie, jullie gaan, gaan door, hoe lang gaan jullie door? Want jullie willen uiteindelijk een, een, een optreden geven hè? ergens. Dus ja. dan moeten we in ieder geval doorgaan tot de, met december uh, <laughs> 2026. Ja, zeker. Maar, maar dit, weet ik weet niet dat het daar dan ophoudt, dan gaat het gewoon weer verder. We gewoon, gewoon verder door. Gaan. De inloop uh, is om 19.30 uur. En, en, en jullie gaan jammen van uh, 8 tot uh, 10? Ja, Klopt. inderdaad. Ja, s'avonds hè? Ja, ja. En dan, uh, daarna kunnen we nog even napraten aan de bar. Ja, Zeker. ja precies. Ja, ja. En dan uh, kost uh, 2,50 per bezoeker. Ja. Klopt ook. En je moet uh, je eigen instrument meenemen terzij deze te zwaar is. Ja, inderdaad. Ja, ja, nou, daar we hebben we net over gehad, over gehad natuurlijk. Ja. En, en, mag, jullie willen uiteindelijk een, een voorstelling geven, toch? In de Krocht, klopt ja, dat? En, ja, een ja. feestconcert. Oh ja, is, is de datum daar al van bekend? Ja, of niet? zeker. Oh. Um, als je kijkt op onze website www.zandvoortjamsessies.nl dan kijk je bij de agenda. En dan oh, zie je goed. alle data waarin wij überhaupt spelen. Dus elke oh, ja, vrijdag van ja. de maand. En daarnaast staat dus ook het uh, concert al uh, aangeduid. Ah, ah. Op zondag 13 december van 2 tot 4 in uh, de Krocht.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 En wij zijn mm. gewoon mensen die uh, betrokken zijn met muziek. Met mm -hmm. muziek. Ja. En uh, proberen zo goed mogelijk met elkaar te spelen. Maar het ja. moet vooral gezellig zijn. Ja, en bij het. Jaap zijn er toch wel wat professionele Ja, dat muziekanten. is waar. Maar we hebben het een klein beetje gehad over welke richting het uitgaat. Maar kun je nog even iets zeggen wat voor muziek er nou gespeeld gaat worden? Uh, die With a Smile, dat, uh, wat we nu zelf aan het doen zijn. En heb ik van de Doobie Brothers heb ik... Uh, uh, Long Train Running. Long Train Running, inderdaad. Oh, okay. ja. uh, van de Beatles, Something. Dat is geschreven door George Harrison. Ja, jullie gaan covers maken dus eigenlijk. Ja, wij gaan die gewoon ja. covers doen. En ja, ja, ja. Ja, dat, die, uh, is het gewoon niet te doen. Nee, dat is ook Voor maar, mezelf ja. vind ik het leuk ja. als het uh, zo, zo goed mogelijk klinkt. Ja. Zeggen. Het uit het, het haalbare wat je eruit kunt halen. Want ja. Zoals de Beatles klinkt je natuurlijk nooit. Maar als, het, als mensen zeggen, van, hey, dat is something van de Beatles. Ja. Ze herkennen het. Dan is ja. het al heel wat. Dan is het ja. leuk. Maar ja. iemand met een montamonica of een triangle, tri -tri die mag ook komen. Ja, die mag in principe ook oh, komen. Ja, ja, ja. En, en als Jolies. je zegt, van ja, een, ja. iemand met een dwarsvaart bijvoorbeeld. Ja. Dan kunnen we maar zo een blue blues gaan doen. En, en, ja. Ja. Ja. Dat is leuk. Hey, over het feestconcert in de Krocht. Uh, dat is uh, volgend jaar, hè? Ja. ja.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 Dat is wel handig als je gitaar speelt, dat je gitaar hebt. Ja, ja toch wel. Want ja. jij, gaat, jij gaat zingen, uh, Ja, ik uh, ga zingen. Moet je staan, of niet? Of... Ik ga zo meteen staan. Oh, wat dus goed. Pak, daarom heb ik de, ook de kop. Oh, op. ja, ja, ja. dan dat pak je ik, de uh, microfoon op. Dan, dan, dan, dan heb ik heb meer uh, volume en Nee, en de kop, dat klopt. Ja, ja. Die would a smile, dat is uh, ja, een van nummer van Wim uh, oh. komt met de Spaanse gitaar. Yeah. Ja. Mooi ding. Met van Bruno Mars samen met Lady Gaga. Lady Gaga. Oké, okay, en dan ben jij Lady Gaga? <laughs> uh, nou, op dit moment uh, niet. <laughs> nee, um, uh, uh, ik, speel, of ik zing eigenlijk de uh, tekst en de lied van Bruno Mars. Oké, okay, okay. okay. heel goed. Lady Lala. Nou, we gaan, uh, we gaan luisteren. Ik ben erg benieuwd. Kan ik iets harder? Of? Ja. ja, Iets harder in de koptelefoon. Zo beter. De koptelefoon kan ja. je... Ja. Moet ja, even iets, dus, uh, ik moet al even rechtzetten hier even Sorry, want ik... ik, ik ga dan... Maar nu? Nee, zo gaat het dus prima. Ja. Af en toe Ja, uh, ja dat is... Kijk, het voor de luisteraars leuk. Nou, Om te is. zien hoe dat live gaat, hè. <laughs> <he? laughs> van der Haak en ja. Wim Beekhuis. Helemaal goed. Nou, jongens, gaan jullie gang. We zijn uh, benieuwd. Leuk. Mm.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 No, nou, we hebben nog een beetje drumstal erachter. En, uh, ja, we hebben nog een vrouwtje vrouwtje vrouwtje he? ja ja dus Iedereen die zich geroepen voelt, kom ja. alstublieft een meldje aan, want dat is gewoon superleuk. Hartstikke leuk, dat is ja. helemaal goed. Ja. Nou, we hebben gezegd uh, wanneer en waar, hè, hebben we al. Ja, al alles kost. is uh, duidelijk, denk ik. Nou, ik. Het is een leuk initiatief en uh, ja, ik hoop dat jullie uh, veel succes ermee hebben. We hebben nog gehad. niet over themaavonden gehad, hè? jullie gaan ook themaavonden doen. Ja, één th themaavond wordt uh, de Beatles. Ja. Nou, dan uh, ben je. Ben je...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 Maar, maar, maar wij hebben zoiets als gitarist van... van, van kijk, Eddie van helen of... Ja, maar dan noem je al het Dan, dan voelen we ons weer heel erg klein op. Ja. Ja. Ja. Maar ik golf wel eens... en dan kijk ik ook niet naar Rory McIlroy of zo. Dus. <laughs> nee, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, we hebben er wel ja, plezier goed. in. Dat, hè, voor ja. jezelf Absoluut. denk je van... van, van nou, het, het, het, het is toch in één keer gelukt, maar ja. nog meer. Hè? Het, is nou, en het is wel te horen dat je al veel langer speelt natuurlijk. Ja, dat is dus, wel dus, duidelijk. Dus, dus je kan wel een liedje tegen horen ja. brengen. Dus ja. daar, daar, daar ben je op, ja. Ja, je plezier uit. Ja, ja heel duidelijk. Maar hey, heel, veel, ja, maar, uh, ja, heel veel succes. Heel hartelijk bedankt voor uw nou, komst. En, uh, ja, goed ja, weekend. Bedankt. Graag gedaan. En, en ik hoop dat het een succes wordt. En de eerste was ook weer 13 januari. Nee, maar, uh, nee, nee 23, 23 januari. 23 januari, 23. inderdaad. Ja. Ja. In pluspunt, half acht. En uh, iedereen is welkom, zo maar zeggen. Zeker, ook bezoekers dus. Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Nou, we gaan er eind aan breien. We gaan eind met muziek, denk ik, uh, Maya. Heb je nog een uh, aardig nummer? Ik heb uh, Ron, uh, Rod uh, McHugh met uh, Without a Warrior. Oh, oké. Okay. Ja, die kennen we nog met die twee. Nou, iedereen heeft met, uh, met de Formule 1. Hè, ja, uh, nou, nou, fijne dag allemaal en een ja. fijn weekend. En uh, tot volgende week. En dank je dankjewel, zetten. Hans. Ja, en uh, jij ook, Ger, uh, Het ging weer uh, prima, toch? Ach, wel, ja. Oké, okay. het wordt vanzelf twaalf uur.